Goedenavond, ik ben Caspar Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat gaat het kabinet doen met de stikstofplannen? Dat is dé grote vraag na de Provinciale Statenverkiezingen van gisteren. Er worden nog stemmen geteld, maar in negen provincies is de boer-burgerbeweging al officieel de grootste partij. Stikstofminister Van der Wal wacht voorlopig de stikstofplannen van de nieuwe provinciebesturen af. De kiezer heeft een heel duidelijk signaal gegeven. Um, en nu is het aan de provincies om eerst coalities te smeden, te gaan onderhandelen, te komen tot een coalitieakkoord. En dan hebben we een beeld en kunnen we ook zeggen en wat betekent dit voor, voor de stikstofaanpak en ook voor de samenwerking tussen rijk en provincies en noem maar op. Eerder hamerde ze steeds op de halvering van de stikstofuitstoot in 2030, maar nu zegt ze dat ze stap voor stap verder gaat. Het voormalige hoofdkantoor van Philips in Eindhoven wordt omgebouwd tot een appartementencomplex met ruim 450 tijdelijke studentenwoningen. De gemeente denkt dat de eerste mensen er volgend studiejaar al in kunnen en ze mogen dan drie tot vijf jaar blijven. Microsoft waarschuwt voor Russische cyberaanvallen in Oekraïne. Onder andere banken, energievoorzieningen en het leger zouden de komende maanden kunnen worden aangevallen. En ook bondgenoten van Oekraïne zouden mogelijk doelwit kunnen worden, zegt Microsoft. Het is feest in de Kuip. Feyenoord is door naar de kwartfinales van de Europa League. De wedstrijd tussen Feyenoord en Shakhtar Donetsk eindigde in 7-1. Commentator Armand Afseroulu kon zijn ogen bijna niet geloven. Ik heb toch veel meegemaakt in het stadion, maar dit nog nooit, dat het hele stadion, ...klapt en applaudisseert voor een doelpunt van de tegenstander. Het oh. gebeurt nu. Maar Shakhtar scoort en de 7-1 maakt. Kelsey doet dat. En uh, het hele stadion gaat staan. Staande ovatie voor deze ploeg natuurlijk uit het, de oorlog thuis de Oekraïne. Ook in de Conference League wordt er gevoetbald vanavond. AZ neemt het op tegen Lazio en die wedstrijd is nu net begonnen. Dan nog het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog. In de nacht valt er in het noordwesten wat regen. Het koelt af naar graad of zes. Morgen begint vrij zonnig. Later wat regen en het wordt 14 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Terecht te komen van deze alternatieve film. En uh, dat was Black Operator. En dat heet Ja. Ik ga het toch even zeggen. The Devil's Road. Waar gaat het over? Dat is ook weer heel erg interessant. Want die jongens die houden wel een beetje van lekker schurende dingen. Uh, dat gaat over als de dominee samen bij de duivel in de auto zit. Wat, wat voor situatie gaat dat opleveren? Nou, daar gaat dit uh, eigenlijk min of meer over. Uh, bovendien, uh, vorige week had ik Desolation Blues uh, gedraaid van Black Operator. Dat was een uh, nummer wat ze hebben uh, ge gemaakt in de corona-periode. En uh, er is alweer een nieuwe single onderweg, want dat is de reden waarom ik hem ook nu even uh, draai. Uh, volgende week mogen we hem alweer draaien. Nou ja, sterker nog, hij is op de dag dat wij de uitzending hebben. Daar hebben ze denk ik ook rekening mee gehouden. You Better Run. Dat is uh, de nieuwe single. Uh, die hebben wij hier al liggen. Dus die mogen we vanaf volgende week laten horen. Maar goed, uh, we gaan eerst uh, nog even met... Uh, Christy praten, want uh, de, ja, er is natuurlijk uh, het een en ander wel te vertellen. Ook over ontdekkingstocht. Mm -hmm. want, uh, want ja, um, jij zei: Gids, dat mm. stond op ontdekkingstocht. Ja, Ik top. heb uh, onderdelen van, uh, van ontdekkingstocht ook geluisterd. Dus ja. dat, uh, uh, maar er, er staat daar volgens mij nog een nummer op: mm. Storm. En daar viel mij... Uh, want ja, dan ga je zitten googelen. Uh, ik luister af en toe ook wel eens... naar andere radioprogramma's... Uh, zoals deze. En dan uh, heb ik ook een beetje op zitten letten... hoe Maarten Duin. dat is een uh, man die bij RPL Voerde... het uh, programma uh, Podium 107 doet. Lijkt me ook wel een hey. leuk programma... waar jij misschien ook uh, zo okay. zou kunnen... Yeah. terecht kunnen yeah. komen. Maar ik okay. weet niet of Maarten toevallig zit te luisteren. Maar um, Storm... Dat, uh, dat heeft toch wel een bepaalde betekenis. Want ja. uh, je hele leven werd op je kop uh, gezet op ja. die ene avond. Wat, uh, wat gebeurde er eigenlijk uh, precies? Uh, nou, mijn man die uh, had een bedrijfsfeestje. Uh -huh. En uh, ik zou hem oorspronkelijk ophalen daarvan. Nou, we uh -huh. zijn met een groep collega's naartoe. En hij belde me nou een uurtje of zeven. Hij zei, joh, het hoeft niet. Ik heb wel vervoer. Uh -huh. uh, dus ga maar lekker uh, straks slapen en, nou, goed. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik word uh, op een gegeven moment midden in de nacht wakker. Een beetje, een beetje gek. Want ik denk, wat hoor ik nou? Hoor ik nou de deur bellen of hoor ik nou mijn telefoon? Nou, het was een beetje allebei. Mm. Want mijn, uh, mijn schoonvader stond voor de deur. En toen schrok ik al. Ja. En uh, hij zei, jo uh, Jos heeft gebeld. En hij heeft een ongeluk gehad. Jos is even... Jos is mijn man. Je weet de helft, ja. Ja. En, uh, maar hij, zei, hij, hij klonk vrij helder. Dus volgens mij valt het wel mee. En, maar we moesten naar het ziekenhuis samen. Mm. Dus uh, nou, ik samen met mijn schoonvader die kant op. En op een gegeven moment komen wij op een kruispunt. En daar zijn allemaal politieagenten. En ik zie allemaal sirenes en dingen. Mm. En mijn schoonvader heeft vroeger bij de politie gezeten. En die zei al meteen, dit is niet goed. Dit is, dit is, niet, dit is niet zomaar wat. Ja. Dus, uh, nou ja, toen kreeg ik het echt al Spaans benauwd. Ach, nee. En uh, toen kwamen we uiteindelijk in het ziekenhuis terecht bij de eerste hulp. Ja, en uh, Jos, mijn man, die lag daar op een brancard met zo'n soort nekbrace hm? om. En er lag allemaal glas hm. om hem heen. En zijn collega's lagen daar ook allemaal. En, nou ja, en we zagen ineens in die wachtkamer beelden op allerlei nationale zenders. Er was een heel groot auto-ongeluk gebeurd. En um, nou ja, dan kom je echt midden in een storm terecht. Ja. En um, um, een van zijn collega's is overleden ook in die auto. En um, ze zaten dus uiteindelijk met elkaar in diezelfde auto. Dus mm. uh, ja, zijn baas, uh, collega's. En, um, en er was een andere auto was op hun weghelft gekomen. Mm. En ze zijn ja, frontaal op elkaar geklapt en... Ja, dat was uh, vreselijk. Ja, dat is een ingrijpende ja. gebeurtenis. Enorm, ja. ja. Um, dan uh, is er natuurlijk, uh, want het is ongeveer ja, een enkele jaren terug. Ja. Maar voor jou is dat natuurlijk, denk ik, ook een, uh, een soort moment van ontdekkingstocht geweest. Om je emoties, denk ik, ook een plaats te moeten ja. geven. Ja, ik had ook nooit verwacht dat ik daar een lied over zou gaan schrijven. Mm. Zeker niet als je daar middenin zit. Weet je, dan is alles zo rauw en... Uh, eigenlijk was een ja, uh, heel aantal jaren later dat ik op een gegeven moment gewoon echt dat lied ben gaan schrijven vanuit hm? mijn oogpunt, hoe ik het die nacht heb beleefd, maar ook vanuit het oogpunt van mijn man, hm? hoe hij daar doorheen is gekomen. En ik weet nog dat ik daar op die eerste hulp kwam en hem als eerste gewoon vasthield. En, hm. Ja, weet je. Ja. Ja, ik ja, hou je in dat... die storm. En, ja, ja, en, ja. Ja, ja. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Ja. Want uh, uh, het is een bepaalde houvast. Hmm. Het is je partner. Hmm. Je wederhelft. Je man. Precies. Alles. Ja, alles. Dus dat, nee, dat, uh, dat snap ik. Ja. We gaan straks ook nog even hebben over jouw activiteiten als vocal coaching. Ja. Want dat uh, doen we zo. Ik ja, wilde dat goed. eigenlijk nu al doen. Maar dat gaat om omwille van de tijd even niet lukken. Maar uh, dat doen we zo. Ja. Eerst een nummer van... De winnares van uh, de wordt namelijk Laset en het nummer dat heet Woven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 De winnares van uh, de Rob Ack, Daar wordt uh, allemaal. Maar nu in het uh, de echte programma. FM. Woven, we gaan er uh, terugzien op 5 mei. In uh, het, uh, de Halemaar Op het hoofdpodium. Bevrijdingspop. Uh, noteer het alvast maar. We gaan uh, op naar uh, twee nummers van Christy. En dat is de dag van jouw komst. Na, de, na deze set gaan we het uh, eerst telefonisch interview. En dan nog even napraten. Onder andere over de nummers die je gespeeld hebt. Maar laten we maar eerst horen de dag van jouw komst. Yes. ...moeten we hem even laten horen. Het is altijd bij ons... ...als we net het, het kleine beetje... Dat, dat, ...dat vinden we altijd leuk. En dan zetten we de applaus. Met uh, Marcus en ik uh, zitten die altijd in. Um, Maakt het wel zo lekker uh, knus... ...en leuk, denk ik... ...op zo'n uh, avond als deze. Toch, hè? Ja, ja uh, dat dacht ik ook. Um, we gaan uh, op naar het uh, laatste liedje... Laatste en dat, nummer. het laatste nummer, en dat is volgens mij ook een heel nieuw nummer. Want dat, uh, dat voor het, is het eerst op de radio. Voor het eerst op de radio. Ja, Kijk aan. Primeur. Um, <laughs> nou, he, moet ik even kijken. Jij uh, kan het links zien uh, met wat je uh, gaat spelen. Maar ja. zeg ik het goed? Onwankelbaar. Onwankelbaar. Onwankelbaar. Dus, On dus met een. Een N. En niet met ja, een M. N. Ja. ja, de N van Nico. Ja. De N van Nico. <laughs> Onwankelbaar. Het nieuwe nummer, uh, hij is nog niet eerder gespeeld, nee. dus we zijn er hartstikke blij mee. Laat het maar horen. Oh. Je begon zo klein, diep onder. Now your oars zie We zijn ook uh, voorzichtig, want je, je weet nooit of er dan nog net iets erachteraan uh, komt. En ik heb één keer gehad dat ik begon te klappen. En in één keer zat uh, de uh, muzikant van die... Wat gebeurt hier nou? Komt nog een stukje. Nou, uh, dat was bij jou gelukkig niet het geval. Dus ik uh, ben blij dat je dit... Mooie nummer heeft uh, laten horen. Um, we gaan uh, gauw op, uh, want uh, we moeten zo dadelijk iemand bellen. En dan hoop ik altijd maar dat. Uh, ja, kijk, ik heb een appje. En die zit er ook inderdaad klaar voor. Dus ik, uh, ga, dat, dat is al heel fijn. Dus dan kan ik in ieder geval alvast het nummer draaien. Hier is de Mira met Metropolis. sacred Cute wish pain, grief is fetishized Well done for your perseverance you go Was dit met Metropolis? Toen was het een aanleiding om over die single te praten. Maar nu is het uh, moment daar om wederom met Demira te gaan praten. Want uh, ze hangt ook aan de telefoon. Goedenavond, Demira. Hey Jaap, goede avond. ja, goedenavond. Ja, dat was ze inderdaad over Metropolis, kan ik me nog herinneren. Ja, klopt. Ja, ja maar het is alweer een tijdje terug. Ik weet alleen binnen even slecht in tijd. Maar volgens mij was het ergens vorig jaar. Ja, ik geloof het ook. Ik ben daar ook niet zo goed in. <laughs> nee. En gezien jouw situatie denk ik ook uh, dat het uh, best nog wel, uh, dat het nog wel pittig is. Want je bent uh, bezig met een theaterstuk. Uh, De Dochters van Nino genaamd. Klopt. Ja. ja. Inmiddels... Uh... Ja. Veel gebeurt. Ja, even over het stuk zelf: De dochters van Nino. Heb jij dit helemaal zelf bedacht? Of zijn er toch ook nog mensen die daar omheen, die daar ook een rol in hebben gespeeld? Oh, zeker. Ik uh, ben hiervoor eigenlijk gevraagd om de muziek ervoor te doen, dus de muziek heb ik hier allemaal voor bedacht en gemaakt. Mm -hmm. um, maar ik weet niets van theater uh, af, dus daar heb ik me ook vooral niet mee bemoeid over <laughs> spelers, acteurs mm -hmm. en wat er allemaal omheen gebeurt om een, om een verhaal te vertellen, buiten muziek om. Dus uh, dat is een enorm team vanuit Theater Oosterpol die zich daarom heeft bekommerd, gelukkig. godzijdank. Ja, Um, want, uh, want dat is, uh, dat is het, heist, uh, het meest speciale. Dat een muzikant uh, met een aantal theatermakers zo het uh, theater ingaat. En eigenlijk is theater Oostpol. Uh, heb ik zo'n beetje het idee dat het meer een rondreizend uh, gezelschap is? Ja, zeker. We zijn een hartstikke rondreizend gezelschap. We zijn, spelen 20 shows door het hele land mm -hmm. nu. Tot uh, 20 mei. Ja. Um, en uh, het is dus uh, een productie waarin muziek, live muziek en, en theater bij elkaar komt. Mm -hmm. uh, en ik, ik, ik wist voordat ik hier aan begon mm -hmm. eigenlijk nog niet zo heel veel van theater. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje een onorthodoxe... Uh, voorstelling denk ik, het is geen traditioneel theater dat mensen gewend zijn, geloof ik. Ja. Um, omdat alles wat je aan muziek hoort, elektronisch wordt gemaakt door mij en Sean Harman. Ja. Een drummer. Ja. Dus we doen met z'n tweeën, leggen we de underscore eigenlijk zoals een film. Uh, dat ook gebeurt. Ja. Uh, voor de, onder de scènes. En soms spelen we een nummer. En dan gaat uh, dan, dan, ja dan, dan spelen we weer muziek met de scène mee. Dus het is een heel leuke interactie. Ja, um... Jij bent natuurlijk van huis uit muzikant-songwriter. Ja. Dat ben je. Um, want um, daaromheen is, zit er natuurlijk ook uh, iets van jou... Uh, wat ook aanstaande is. Nieuw materiaal, toch? Jazeker. Ja? 10 mei uh, komt mijn album uit. Ja. Is dat mijn eerste ook... album trouwens, of niet? Of, uh... Ja, ja? mijn debuutalbum. Ja. Ja. Ik heb wel een beetje zo uitgebracht, en zo, maar dit is voor mij toch wel een super speciaal <laughs> ja. debuut eigenlijk ja. ook. Dus, ja. uh, dus, dus 10 mei uh, komt Iggy uit, zo heet, zo heet de plaat. Ja. En dat is mijn uh, allereerste album die ik ga ja. releasen. En dat vieren we ook in de Melkweg in Amsterdam, met een release show. Ja. Uh, en dat is echt, nou ja, dat is mijn geesteskind. Met, dat is 100% uh, Demira, uh, zeg maar. En ja. uh, daarin hoor je dus ook ja, al het nieuwe werk en het nieuwe liedje wat, wat vorige week is uitgekomen. TDOF staat daarop. Metropolis staat erop, die je net hebt gespeeld. Ja. Um, ja. Nee, ik, ik, sowieso, uh, dan zit ik ook even zwaar de pet op van 3 voor 12 Noord-Holland. Want die, uh, die functie heb ik ook nog eens. Uh, daar, ben, daar zijn we natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar. Naar dat uh, hele verhaal rondom dat album. Maar we zullen <lacht> toch even moeten wachten in dat. Ja. Jij krijgt wel wat uh, inside-information, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja dat. <lacht> um, nog, ja, want, want ja, dat, dat de proces is natuurlijk... Uh, ja, je hebt een best een aan lange aanloop uh, daarin gehad, toch? Ja, klopt. Ja? klopt. Uh, de, de, de, die plaat was eigenlijk vorig jaar ongeveer af. En, uh, maar de omstandigheden met natuurlijk corona, waardoor alles langer ging duren. Uh, vervolgens die hele live-cultuur die weer op moest krabbelen. Ja. En vervolgens kreeg ik dus nu de, voor dit jaar en voor volgend jaar dat ik voor theaters ook muziek ga maken. Mm. Waardoor ik het een beetje ook zocht: oké, okay, wat, wat is een goed moment ook om dat te release ook, omdat het niet zo'n single-cultuur is geworden. Nou ja, dat, daar zit ik ook maar gewoon wat mee te testen en te proberen ja. hoe dat werkt. En in feite, ja, rollen die plaatjes één voor één een, een beetje eruit en komt het uiteindelijk gewoon allemaal samen uh, met een heel album van 13 tracks. Ja. Um, de Belkweg is een behoorlijke, behoorlijke zaal. Ja. ja. Ja, is het. Mij, het, ja? het is voor mij wel speciaal om daar weer terug te komen na best wel een lange tijd ook. Dat ik niet heel veel in Nederland live heb gespeeld in ieder nee. geval. Nee, want je bent ook uh, een tijd lang uh, buiten Nederland uh, geweest ook. Uh, ik zag ook in aanloop naar het materiaal wat je, wat je ook aan het maken bent, dook je ook ineens op in Berlijn? Uh, ik denk Hamburg. Ham ja, Hamburg. Ja, heb ik weer. Dan heb ik het weer even niet uh, goed, helder en snel op het, uh, op het netvlies. En uh, heb ik het weer ergens gelezen en dan denk ik... Nou, het is Berlijn. Nee, het is Hamburg. Maar uh, wat, wat uh, trok jou daar aan om in Duitsland dan uh, te gaan zitten uh, voor het een en ander? Uh, ik, nou ja, ik, ik vind het heel leuk om. Het maakt me eigenlijk niet. niet, niet, niet ik vind het spelen gewoon ontzettend leuk om te doen. En. Uh, het, het, het, het trof voor mij dat ik ook in Duitsland mag spelen soms. Mm. En uh, ik doe daar dus ook uh, zo nu en dan shows. Eigenlijk wat meer uh, gedaan dan in Nederland uh, de laatste tijd. Wat, uh, wat te gek is eigenlijk. Mm. Um, en ook wel spannend. Mm. Dus ik speel. Uh, een beetje, ja, Noord-Duitsland en uh, noord westfalen dus Düsseldorf, Hamburg, uh, Bremen. Uh, ja, daar, daar ben ik best wel regelmatig te vinden geweest ja, de ja. laatste tijd. Ja, hoe uh, is dat D Duitse muziekpubliek? Past dat ook uh, met datgene wat jij maakt? Ja, ik denk het wel. Ja? Dit is het wel de en dat maakt het natuurlijk ook altijd speciaal. Ik denk dat het geografisch normaal geen, geen moer uitmaakt... Waar je optreedt, zolang je maar een connectie voelt tussen je, wat, je, wat je schrijft en maakt en op het podium brengt en mm. uh, het publiek. Uh, en uh, dat bevalt me eigenlijk wel daar, ja. ja. Ik, uh, ik heb het nog niet zo heel veel in Nederland gedaan, behalve dus niet met de voorstelling, maar dat is natuurlijk ook weer een hele andere context. Want dan heb je ja, goed een decor en een lichtshow uh, en, en van alles wat beweegt en, en gaat. En dat is ja. natuurlijk ook ontzettend top. Ja. Um, maar het is wel heel, heel vet om ook daar, uh, om de, daar te mogen spelen, ja. ja en dan uh, nog een vraag. Want uh, ja, je, je, je huis tegenwoordig gewoon hier in de, deze provincie. Tenminste, ja. daar, uh, dat is wel je basis. Maar ik heb mij ooit laten vertellen... want dat was de aanleiding waarom ik je toen mocht interviewen. Uh, Rotterdam. Rotterdam. Ja, Rotterdam, want uh, Poppenunie Rotterdam, Tom van der Vat. Want dat was degene die, uh, die jou in Joh, je moet eens even bij de Jaap Koper wezen. Dat, uh, dat is misschien wel een handig idee. Hoe zit het daarmee met Rotterdam? Heb jij daar nog uh, uh, banden mee met die stad? Of niet? Nou, sowieso als het gaat om sentimentele banden. Want ah. ik ben toch wel mijn ja. bakerman natuurlijk. Want Tom is mijn sorregaatvader geweest. Ach. Dus niet, natuurlijk. Ja. Dus eh, ik ben ontzettend blij dat ik daar heb mogen beginnen als achterhoeker eigenlijk. Hè? Want ik kom helemaal niet uit Zuid-Holland. Nee. <laughs> dus ik kwam als wijsneus uh, met 14 jaar kwam ik daar aankloppen. Ja. En ik wilde ook meedoen. En ik wilde ook uh, de alternatieve muzieksector in. En dat was... Uh, toen ben ik door hem eigenlijk als een soort mentor meegenomen in de wonderen en ook spannende wereld van de pop- en rockmuziek. En dat was te gek. En ik hoopte eigenlijk, ik wilde eigenlijk mijn release show gaan doen ook in Rotterdam in plaats van melkweg. Maar dat moet ik natuurlijk eigenlijk helemaal niet zeggen. Ja, gezegd dat even lekker tegen die Rotterdammers. Dan is het gelijk Ajax Feyenoord Laten we het allemaal niet over Dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar ik zou het ontzettend leuk vinden. Om in het najaar daar toch nog te komen. En ja. misschien in Worm of zo. Dat, dat blijven toch echt wel bijzondere plekjes. Ja. Um, ja. ja, als de, dat de optreden daar is... luister je ook mee, Willem de Waard van Zwaardvis. Want dan weet je in ieder geval dat je, die, uh, dat je de Mira nog eens een keer... even in je uitzending mag hebben. Dus uh, ik weet dat Willem ook wel een beetje bij mij zit te luisteren, Winken. Dus, um, maar goed... Um, nou ja, ik, ik denk dat, het, dat, dat, dat, dat we er een beetje zijn. Hè? Ach, wat is het? 18 mei, geloof ik. Hè? Was dat toch? Een beetje de, de richting van de release, datum van het album. Ja. Exacte release date dan inmiddels. is dus 10 mei. 10 mei. 10 mei. 10 mei. Drie dagen na mijn Oei. verjaardag. Ik vier ook mijn verjaardag die dag. Dus het oh. wordt één groot feest. Uh, dan uh, dan uh, is dat wel een uh, reden om naar, uh, naar uit te gaan kijken, denk ik. <laughs> Kom je ook, Jaap? Uh, als, het, als het niet op een uh, donderdagavond is, dan, uh, dan wel. Maar uh, nou ja, ik, ik, ik, benieuwd me ik ben me nu al meteen al wat beloofd. En ik ben heel slecht in beloven. Dus <laughs> laat ik je anders <laughs> zeggen: ik beloof even niks. <laughs> maar we gaan wel even na de uitzending dan alleen wel. Over praten. Dus uh, is dat een goed idee? Dat is een heel goed idee. Dan gaan we hier nog uh, even Pallas laten horen. Hier is de Mira, andermaal. Does it have to make sense? I entertained every weekend to redeem my past activities and tokens of surrender, I heard. Come see cops are the mad communication D What did you do? You never learn. If no one ever defends you, don't cry. You fight back when there are blood stains on your white flag. Eat more. Oh. als je altijd uh, weer wat uh, oude bekenden aan de telefoon uh, hebt. Uh, in dit geval was dat Demira. En uh, Demira heet voluit Demira Jansen. En dit is Pallas, uh, die we hebben uh, gehoord. Kort op 10 mei, Melkweg, daar is dan de release show van haar... De buurt toch om Ja, ja. Nou, uh, het debuut van Christy is al lange tijd geleden. Nou, lang, vier jaar geleden met uh, ontdekkingstocht, hè? Ja, 2019, ja. Ja, dat is ja, al weer ja. vier jaar terug. Oh. Uh, en uh, onze verhalen is van een vrij recenter datum. Ja, december vorig jaar. Ja. Uh, precies. Dus dat. Uh, is dat dan ook een logisch gevolg uh, geweest van ontdekkingstocht? Uh, nou, ik denk wel dat er bij mij een beetje iets is aangeboord. Dus uh, zo'n heel proces van een album opnemen, mm -hmm. uh, dat, uh, ja, dat zorgde bij mij denk ik ook voor dat ik in een soort flow kwam. Van, mm. ja, ik, ik ga meer muziek uh, schrijven, opnemen. En ja, het is ook gewoon heerlijk om te doen. Ja, dat... Het muzikanten zo'n nummer helemaal tot, tot leven brengen. Ja. ]achtig. Um, nog iets wat jij uh, zijdelings ernaast doet. Nou, eigenlijk is denk ik ook wel denk ik, uh, het meest belangrijke. Uh, dat is vocal coaching. Ja, doe ik ook. Ja. ja, um, ja. Wat, wat uh, doet een vocal coach? Um, nou, ik, ik zou zeggen, in de breedste zin inderdaad van het woord ben ik toch bezig met um, mensen om hun stem te verbeteren. Um, en ja, dat is gewoon ook door zanglessen. Uh, ik geef ook songwritinglessen. En ik vind het heel erg leuk om het beste bij iemand naar boven te halen. Oké. Okay, dus Daar dat... hou ik echt van. Ja? Ja, ik uh, wat, uh, wat doet dat dan met jou als je dat dan ziet? Nou, dat, ja, ik vind dat een heel mooi proces. Want het is ja, heel persoonlijk natuurlijk. Iedereen die binnenkomt heeft een andere reden... waarom hij graag zangles wil volgen. Hè? Ja. Uh, maar ik vind het heel mooi als ik... De, de reden soms kan ontdekken waarom iemand zich niet durft te geven. Hmm. En zo ben ik nu bijvoorbeeld met iemand bezig die, uh, nou die is van mijn leeftijd, maar die deed ooit mee aan een schoolmusical. En toen moest ze een solo zingen. En toen, ja dat ging niet helemaal goed. Ja. En toen werd ze daarom uitgelachen door een groepje. Ah, ja. En dat zat zo diep dat ze eigenlijk sinds die tijd niet meer had durven zingen. Ja. En nu had ze die stap gezet. Dat is dat... echt een enorme stap. Om ja. dan gewoon bij mij de lesruimte in te stappen. Oké, okay, maar ik ga het toch doen. Want ik vind het leuk. Ik zie dat beeld meteen oh. voor me. Ja. Ik zie dat beeld meteen voor ja. me. Dat als iemand daar jarenlang last van heeft. Nou. En dat dat uh, best een drempel kan zijn. Ja. Omdat je dan op een gegeven moment zegt van... Dat, ja, dat, ja. Dat, dat kan ik zien. Ja, en zie dit, uh... ik nu een lied van Nina Simone. Mm. Um, oh, dan moet ik even denken. Titels vind ik altijd lastig. Maar iets van... Hm. Het gaat heel erg over uh, een heel erg bevrijdend gevoel. Wow. En zodra ze dat gaat zingen, dan weet ik wat dat betekent voor haar. Dat het ja. niet zomaar een liedje is, maar ze kan zichzelf daarin geven. Ja, dat vind ik heel mooi. Als ik dan iemand tot bloei zie komen en dat, dat ik dat eruit weet te halen. Ja. Ja. Ander verhaal ja. is in aanloop naar deze uitzending... Ja. Uh, je hebt ook al een optreden gedaan bij uh, de collega's van Weef Radio. Ja, klopt. Ja. De Weefomroep. Ja. Ik weet dat Sven Ros, is ook iemand die hier geweest is, okay. is daar ook eens uh, geweest. Ja. En uh, Sven heeft volgens mij in het Zuiderzeemuseum samen met Sterre Weldering nog een, uh, een mm. optreden mm. gedaan. Dat is vlakbij waar jij hebt uh, gezeten. Want uh, jij is hebt bij de van mij. Wie? Sven is een oud leerling. Kijk! Kijk aan! Sven is er oude... ah, ja, ja, ja, ja. nou... Ik weet niet of Sven stiekem zit te luisteren... maar het zou mij niks verbazen... dat hij de uitzending nog een keer terug gaat, uh, gaat zitten luisteren. Maar uh, Sven... Uh, ja, dat vind ik ook wel een leuk verhaal. Ik kan het wel met jou delen. Want uh, Sven uh, heeft uh, nachtenlang. Uh, zat hij uh, aan liedjes te werken. En dan viel hij ja, overdag in slaap tijdens uh, de les in uh, school. Dat heeft hij wel eens uh, in zijn persberichten naar buiten gestuurd. Ja, dat voelt wel een heel leuk verhaal ja, eerlijk gezegd. Maar is die uh, leerling uh, van jou geweest? Die is leerling ja, van mij geweest. Zo, Zo. Ja, dan, uh, dan is hij goed terechtgekomen. Want uh, Sven maakt hele ja. mooie nummers. Ja, gaat um, want over jouw achterban. Uh, want dat is in aanloop naar... Uh, het is wel een best een uh, grote groep mensen die jou volgen uh, ja. uh, over. Ja. Met ja. de muziek die jij maakt. Ja, precies. Ja. Heel breed. Heel ja. breed. Ja, heel breed. Heel divers. Vind ik ja. te gek. Daar hou ik ook echt van. Ja. En ik denk dat uh, de muziek die ik maak... Uh, dat is in ieder geval voor mij zo. Het is in de eerste plaats dat je er zelf iets aan hebt natuurlijk. Ja. Maar het is mijn verlangen altijd... dat zoveel mogelijk mensen door bemoedigd worden... of herkenning erin vinden... en uh, hun eigen verhaal daar weer in horen. Ik denk dat is toch prachtig. Goed, ja. um, Ik ga nog even een stukje muziek uh, draaien. Ja? Ik, uh, ik weet niet of we nog helemaal uh, nog even zat ik nog bij elkaar hebben uh, of uh, nog wat uh, wat bepraten, maar eerst ja. nog even een uh, nieuwe single uh, die morgen uitkomt uh, en dat is deze van Beat Freeze featuring Damn 2. de Gotcha. We are the universe. <middels> the resincy of space and of We are the universe. We are the universe. We are the universe. The universe. The truth is spread out over the ages. From generation to generation, generation, to generation. Domination, and domination and manipulation. We are the universe. We are. A new creation. A new creation. Worldwide unification. Worldwide unification. There's no division among the forces of nature. The forces of nature. A manifestation of infinite power. Infinite. We are the universe. A reunion of the divine, free the mind from the material, free the soul from matter, blown into existence, we are the universe, we are the universe. Give me just a little topic, give me just a little topic, we are the universe A bouquet of frequencies Vibrating on space time We are the universe The endless manifestation of life Free the soul from the mind. Expanding, never, never ending, transcending we between reality. We, and we are the universe. The universe. One, one, one. We are one, one, one. Under the sun, sun, sun. We are one.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 Universe. We're golden in the middle of the night We're slowly growing closer every time This could lead somewhere But only a part of you wanted someone new And it's hard to start something you could lose You wish for better timing But nothing ever comes too soon If you're scared just know I'm frightened too I promise you I'm watching over I'll be your guide I'll be the shepherd of your heart It's safe to fall in love I'll keep you safe Okay, cause I keep you safe So while you're sinking deeper in my arms We can drift from the shadows of our past We shouldn't overthink this Cause nothing ever comes too soon It has to think of losing you I promise you, I'm marching over Zeggen wat Christy heel erg goed gaat doen. Je merkt gewoon dat hij goed naar jou geluisterd heeft uh, tijdens de les. Want oh. er zit uh, heel duidelijk <laughs> iets in wat, uh, wat, uh, bij jou, uh, wat, wat, wat ook bij jou uh, terug te horen is. Dus hij moet het uh, haasten. Het is heel duidelijk uh, terug te horen. Leuk, Zeker uit. bij dit nummer. Dus, wat mooi dus, uh, je terug, ja. Ja, uh, iets, iets met... Gids, en dat heb jij net ook uh, lopen oh, spelen. Dus dat, ja, ja, ja. ja. Nou, dat was meteen. Ik denk, ja, ja, vriend, je komt er niet helemaal mee weg, <laughs> Sven. Dus dus, oh, uh, dus, ja, dus Maar goed, uh, Sven uh, gaat, uh, gaat lekker. Dus uh, ja, ja, toch? Dus, uh, ja. Volg je hem nog of niet? Ik volg hem af en toe. Ja, ik, ja? Ja, ja, ja. ja, leuk. Dus, uh, dus dat, uh, nou, ja, goed. Een oud dus dan oud leerlingen. Is er wel een even een openbaring? Uh, voor mij ook. Ja. Uh, uh, afsluiting. Want uh, we gaan uh, afsluiten. Ja. Uh, vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja. ja goede sfeer hangt er. Nou, dank je. Ja. Dus uh, daar zijn we, al, uh, zijn we altijd heel erg blij mee. Heel dus, fijn. Ja. Ja. Uh, doe voorzichtig. Ga ik doen. En uh, als er weer aanleiding is dat er weer iets uh, van jou is, laat het dan maar even weten. Zal ik zeker doen. Dankjewel. Okay. Um, dat was uh, Christy. Uh, dan moet ik even kijken of ik nog, uh, nog iets... Uh, met, een, uh, met een minuut vol kan kletsen. Dat kan, want ik, uh, we gaan volgende week... gaan we de zweefclub doen. Die komen dan uh, hier naartoe. Marcus vindt het een hele bijzondere naam. De zweefclub ja, vindt het een hele leuke, leuke naam. Maar goed, ze brengen softpunk. En dat, dat past hier ook wel. Want we hoeven niet heel erg heel veel met geluid en dat, dat soort dingen te werken. Ze spelen ook half akoestisch. Dus dat komt wel goed. Dat is volgende week. En omdat muziek soms ook heilzaam kan werken. En mensen die toch ook muziek maken ook vaak in de gezondheidszorg zitten. En dat is... Deze man ook. Ik sluit dus nu eens een keer niet af met Francis Alban Blake, Dus de Volendamse luisteraars die denken. Waar komt hij nou met de Francis Alban? Nee. Nee, nee, nee. Maar wel iemand die uh, met, dat, uh, met dat label in uh, Volendam te maken heeft. Namelijk Joey Vriend. Want Joey Vriend uh, die werkt ook uh, uh, voor een deel in, die maatschappel in dat maatschappelijke circuit. Um, en hij heeft uh, daar ook uh, muziek als middel om mensen daarmee uh, verder uh, op weg uh, mee te kunnen helpen. Uh, Joey Vriend bracht ook een beetje in de traditie van diezelfde Leonard Cohen ook een uh, nummer uit. En die is als afsluiting voor deze avond van Alternative FM. En dat is dit hele mooie nummer. Ik spreek je volgende week weer. Dag. Dit is Smile.